Kerkelijk met het NOS Journaal. Bij een autoongeluk in Zweden om het leven gekomen. Het gaat om de vier leden van de band Viola Beach en hun manager. De auto waarin ze zaten is van een openstaande brug gereden, 25 meter naar beneden gestort. Viola Beach was veelbelovend. De mannen waren in Zweden voor een optreden op een festival. Het Turkse leger heeft opnieuw Koerdische doelen in het noorden van Syrië onder vuur genomen. Het bestookt onder meer een vliegbasis vlakbij de Turkse grens. Gisteren nam het Turkse leger de Koerdische strijders dus ook onder vuur. De Turkse premier Davutoglu eist dat zij zich terugtrekken uit het grensgebied. Via de rivier de Dinkel in Twente is een laag olie vanuit Duitsland naar Nederland gedreven. De brandweer probeert de olie tegen te houden met een olieboom, een soort drijvend vangnet. De diesel is afkomstig van een boerenbedrijf in Duitsland. De uitstroom is inmiddels gestopt, de kans op vervuiling is minimaal, zegt de brandweer. Noord-Korea heeft honderden miljoenen dollars uit Zuid-Korea misbruikt... voor de ontwikkeling van wapens en de aankoop van luxe artikelen... voor leider Kim Jong-un, dat zegt de Zuid-Koreaanse regering. Het geld was eigenlijk bestemd voor het gezamenlijke industriepark Kaesong. Vorige week trok Zuid-Korea zich terug van het complex. Dat was een reactie op de lancering van een lange afstandsraket door het noorden. Een aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft weinig schade aangericht... wel zijn enkele mensen door de schok gevallen en gewond geraakt. De beving was in zee bij Christchurch... Over een week wordt in de stad de zware aardschok van vijf jaar geleden herdacht. Toen vielen er 185 doden en een aantal gebouwen, waaronder de kathedraal Christchurch, stortte in. Op de Atlantische Oceaan zijn vier Britse vrouwen gered die met een roeiboot in problemen waren gekomen. Drie weken geleden vertrokken ze vanaf de Canarische eilanden. Ze wilden in anderhalve maand naar Barbados roeien, een tocht van 5,500 kilometer. De roeisters verstuurden een noodsignaal toen ze waren omgeslagen en ze werden gered door een schip dat op weg was naar Canada.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 Show on, get paid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 to do.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 als ik weg ben zeg het nog geen keer Wat voor je weet is je show voorbij Dus draai deze nog geen keer Eén van en mij En als de kloplaat de tijd is Ik zing voor de laatste keer Als ik daar lig in vrede Zing deze dan nog een keer En als de klok Ik bouw dan een mooi feest voor mij Zo'n eentje Die doorgaat Doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan Ergens, het weer dan Don't so mind Het de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Hi hey Doctor, I'm here today because I'm having a problem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 I'll always love you, I promise to always love you, cause I think the whole world up and you can't change that, no, no, no. Change your telephone number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 Seeing red on my own Got a feeling that I'm